Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: Dat is Poetekalourisch Afwasshow. En dit is deze week de Elspalaat bij Radio Els 558. Hele oude opname hebben we deze week al zijn de Elsplaat van Françoise Hardy en alle jongens en alle meisjes van mijn leeftijd. Ik zeg het maar in het Nederlands, dan bestaat iedereen het wat als ik het in het Frans probeer, dan lijkt het denk ik meer op je pants. we gaan even klappen voor deze mooie jonge dame destijds in 1963. De is in de borden, de kom in de keras. Het is elke dag van nieuw liedje, maar Alleen op werken, daar, hoor. Alleen op werkdagen. Zo, even de keel schrapen, en dan gaan we dan weer voor deze maandag 7 maart. Van het jaar dus alles 2016. Vrienden en vriendinnen zitten jullie de week klaar voor, een hele goede avond, ben je aan het eten bezig, dan hoop ik dat je het een beetje lekker vindt en dat het wel mag bekomen straks, en ben je al aan de afwas, dan wens ik je daar natuurlijk veel succes mee. Even over die Elsplaat, die stond in Nederland in de tijd voor 10 eetjes top 10, want een top 40 die bestond nog niet, en dat was allemaal in 1963, ze bereikte de vierde plaats in die top 10 en stond zes weken genoteerd, ja, ja, ja, ja. Ik zal ook een poging wagen, uh, tout les caissons et les files de mon âge. Ja, zoiets in ieder geval, want ik heb een hekel aan Frans, maar soms vind ik Franse plaatjes wel mooi en daar is dit er eentje van natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk, weer verkeer en we gaan even met de tijdmachine op reis in het verleden voor deze maandag 7 maart, maar er is niet zo gek veel gebeurd hoor in het verleden, want ik heb maar heel weinig kunnen vinden eigenlijk. En we hebben natuurlijk muziek bijvoorbeeld van Olivia, Newton John. Maar weer is Carl Douglas, Golden Earring. Pat Benneter is het twee, leuk van vandaag. De Supertramp, de Kings, Anita Meijer. Peter Frampton komt voorbij. Ademo, nog een keer een Frans plaatje. Mesh, ken je die TV-serie nog? Daar hebben we de tuintje even van opgezocht. ook wel weer eens leuk om te horen. Christenburg, een tijd niet geruid. En daarvoor nou, zo gaan we ook maar weer eens een keertje doen. En uit 1966 is hier Sonny en Jer. Sonny en Jer natuurlijk met A Little Man. Little man, when you stand by my side day comes along when we catch the sun Let it 50 jaar geleden een hele grote hit voor het duo Sony en Cher. Later ging Cher natuurlijk alleen door en werd ze nog veel succes verloren. Er staan 65 files in Nederland. De langste staat ongeveer op de A9. Amstelveen Alkmaar tussen Amstelveen en Knooppunt Wilsen. Dit is Radio Els 558 met Viri de Hart. All hit radio. Radio Els 558. voor ervoor ter rekening houden. niet eerder de veerman, betalen voordat je aan de overkant bent, ja. Maar meestal komen ze van tevoren natuurlijk even je portemonnee schudden. al valt dat van mij, joh, want zo duur is een veerpont niet, zeker voor mij niet. Als ik met de fiets ga, ben ik meestal ongeveer 80 cent kwijt en dan word ik netjes aan de overkant gebracht. Jorap Quisterburg met Don't Pay The Ferryman uit 1983. Twee mannen in Noord-Ierland zijn zaterdag gearresteerd nadat ze een brandweerwagen hadden gestolen en tijdens hun rit daarmee auto's, tuinen en huizen beschadigden. De wagens werden gestolen uit een brandweerkazerne in de Havenplaats, Havenplaats Larne. De verdachten reden ongeveer 500 meter met de auto. Uiteindelijk reed het tweetal een man van 19 en een man van 66 tegen een huis aan. Een van de mannen raakte gewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis. In de straat waar de brandweerauto tot stilstand kwam, lag zaterdagmorgen een auto te boven en waren vijf andere auto's ook beschadigd. Ook was de schade aan huizen en voortuinen zo erg dat enkele bewoners nog steeds niet terug kunnen terugkeren naar hun huis vanwege instortingsgevaar. Je zou zeggen wat bezield die twee mannen en dan ook nog zo'n oude man erbij van 66, ongelooflijk. Hier is Mes en Suicide is painless. True early morning fog I see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 Doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it bring. Suicide is painless, it brings on that are key Is it to be or not to be And I replied Oh, why ask me De avox show met ferry. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, Goedenavond. dit is Radio Els. Je me souviens du bord de mer avec ses pillotes ainsi clairs. Elles avaient l'âme hospitalière. C'était pas fait pour nous déplair.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 Il y en avait une qui s'appelait Eve, c'était vraiment la fille des rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Lui que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter des côtés de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. Chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait qui faire. Lui pardonnant cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on l'été, je commençais à m'inquiéter. achter de borla mer du nord, el sport, je tolereert ze veel minder, sinds nu wilde Radio Els 558 op het wereldwijde web via www.radioels558.nl in het oosten van het land op de 1512 het AM, oftewel de ouderwetse Middelhof. En in het noorden van het land op de FM 105.4. En we hadden weer een Frans plaatje uit 1965 van Ademo. Les files du bord du mer. En ik dacht altijd dat dat zoiets betekende als wat uh, visfilet bijvoorbeeld op een bord aan een meer. Maar dat schijnt niet zo te zijn, want ik weet nu de, dat les files, de meisjes betekent. Nou, du, me, du mer, dat zal wel het meer zijn. Maar wat du bord betekent, ik heb geen idee. Laat het maar eens even weten op onze Facebookpagina van de AFWA Nou, wij gaan hier even lekker door met wat muziek. Ja, ja, ja, gezellig hè? op een maandagavond. We gaan naar 1976 toe. Met Peter Fremden, maar dat hoor je waarschijnlijk al. En het is allemaal getiteld Show Me The Way. Goedenavond, je luistert naar Radio Els 558, en het is weer de maandagse afwasshow Show vandaag. Dun Team vooral 7 in Jo en Joorde Pieter Fremten. Utrecht krijgt dinsdag het eerste homo verkeerslicht van Nederland. De lichten voor voetgangers op de kruising Daalse Singel krijgen twee figuurtjes van hetzelfde geslacht. Met het initiatief wil de gemeente Utrecht uitdragen voorstander te zijn van gelijke rechten voor homoseksuelen en lesbiennes. De roze verkeerslichten volgen op het openen van het regenboogzebrapad in de Lange Vlietstraat, meldt het Algemene dagblad. De homolichten bevinden zich overigens buiten het centrum. Volgens de gemeente is gekozen voor deze locatie vlakbij het station omdat de lichten hier veilig en met beperkte kosten te monteren waren. De kosten voor de roze lichten bedragen ongeveer 1200 euro. De Ava Show.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 and wondering why. De eeuwigdurende vraag natuurlijk. Hè? Waarom, waarom, waarom zijn de bananen krom? Bij uit 1981 van Anita Meijer. Een van haar hele grote hits van deze dame. Maar zullen we het eens over hebben over het weer? Oh, wacht, ik kom Els al. Oh, lekker Els. Rum met chocolademelk. Oh, wat lekker, ja. En de papiertjes voor, weet je nog wel, de tijdmachine van de show. Dat gaan we zo meteen doen naar de volgende plaat. Maar zullen we het eens over hebben over het weer? Nou ja, het begon vandaag toen ik wakker werd. Toen was het een complete sneeuwbui van hier tot uh, Tokio ongeveer, dacht ik zo ongeveer. Maar het was natte sneeuw, dus het bleef niet liggen. En later op de dag werd het gewoon heerlijk lekker weer. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. Feel dizzy, taxi light shines so bright Uit de categorie Vaarplaatjes, maar dat is persoonlijk. Maar ook uit de categorie Dan Mag Je Me Snachts Voor Wakker Maken. De Kings uit 1967, natuurlijk. Met het overberoemde Waterloo Sunset. Het is hier weer tijd voor. Ja, ja. De tijdmachine van de AFWAS-show. Ja, alleen we hebben niet zoveel van deze dingetjes vandaag kunnen vinden. Nee, helaas niet. Het is vandaag 7 maart en het is vandaag de 67ste dag van het jaar. En er komen er nu 200, nog 299 en dan is het alweer vuurwerktijd. In 1945 bij Woestehoeve vindt een aanslag plaats op commissaris-generaal Rauter. Als represaille worden maar liefst 250 mensen gefusilleerd. In 1981 wordt de Evangelische Volkspartij opgericht, maar die bestaat inmiddels al niet meer. In 2006 gingen we naar de, naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat deden we in 2007 vandaag weer, maar dan voor de provinciale staten. We mogen bijna weer hè, in begin april, geloof ik ergens. In 1876 Alexander Graham Bell ontvangt patent voor de telefoon en in 1968 vertoont de BBC voor het eerst het nieuws in kleur. Ja, nou wij doen het hier gewoon nog lekker op de radio, lekker ouderwets, gezellig gewoon. We gaan eens kijken wie die geboren zijn vandaag. Dat was in 1872 Piet Mondriaan, hij was natuurlijk een Nederlands kunstschilder, hij overleed in 1944. In 1888, en nu moet je eens even goed op gaan letten, want daarom heb ik hem uitgezocht, de naam van deze man. Dat is Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborg Staghauer. Ja, een heel ingewikkelde naam. Hij was Nederlands minister van staat en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Hij overleed in 1978, dus hij is wel stok oud, oud geworden, 90 jaar. Het zal denk ik wel een man van aantal zijn geweest. In 1904 werd Reinhard Heidrich geboren, hij was natuurlijk een Duits nazileider, hij overleed in 1942. En vandaag is jarig Pieter Windseminus. wie kent hem nog? Hij was natuurlijk een Nederlands bedrijfskundige, publicist en politicus en ooit volgens mij minister van Milieu geweest. Hè? Nou, dan gaan we al kijken wie er overleden zijn, dat was in 322 voor Christus. Hè? Voor Christus. Aristoteles, Grieks filosoof, hij werd 62 jaar oud. Ik zou wel eens die man nu willen spreken hoe hij nu over bepaalde dingen denkt. En Jan Zwart -Kruis, Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Hij overleed vandaag in 2013 op 87-jarige leeftijd. In Albanië is het vandaag de dag van de leerkrachten, jawel. En in Bali is het de dag van de stilte, dus dan mogen we geen radio maken, denk ik. Maar we zijn daar wel te ontvangen, hoor. In 1971 was de laagste minimumtemperatuur min 13,6 graden en de hoogste maximumtemperatuur was 17,7 graden en dat gebeurde in 1991. De langste zonneschijnduur was 10 uur in 1982 en de langste neerslagduur was 13,1 uur. En in 1968 viel maar liefst 6 centimeter sneeuw in Ukkel. en we komen precies uit met het tune. Dat is ook wel eens een keer leuk. Pom, pom. En dan gaan we gewoon lekker door met de muziek. 1977 voor Superdramp hier in de Avershow bij Radio Els 558 Give a little bit, we geven maar een klein beetje vandaag. Yeah. Yeah. Give a little bit I'll give a little bit of your love to me I'll give a little bit I'll give a little bit of my love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 Ja, ik weet het, we draaien veel te weinig uh, supertrend natuurlijk. Hè? En Ze hebben toch wel hele mooie muziek gemaakt. Alleen die album Live in Paris bijvoorbeeld al. Give a little bit uit 1977, hoor. Hier. We gaan eens even kijken hoor, of er nog veel files zijn. Nou, er zijn er nog 21 bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort Amsterdam. 10,4 kilometer tussen Naarden en Knooppunt Diemen. Vroem, vroem, vroem, vroem, vroem. Even naar beneden scrollen op mijn schermpje. 10,7 kilometer op de A12. Aan Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Vroem, vroem, vroem, vroem. 6,3 kilometer op de A28. Utrecht Zwolle tussen Leusden Leusde Zuid en Amersfoort. Wat worst? Ik weet niet wat er altijd te doen is in Amersfoort. Daar is, daar is het altijd een zootje daar. Ik weet niet hoe het komt. Volgens mij komt Hans Bank daar vandaan. Dacht ik ja. Misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Nou, dat waren dus ze alweer. Want anders gaan we alweer naar de N-wegen toe. Hebben we nog bijzondere dingetjes. De, lijk, de linker rijstrook is dicht op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en de dorp. Er is een spoedreparatie aan de hand op de A8. Tussen knooppunt Zaandam. En naar de A7 richting Zaandam. En drie rijstroken maar liefst zijn dicht te, op de A20 tussen hoek van Holland en Gouda. Nou, dan hebben we het wel weer een beetje gehad. Dan gaan wij gewoon even lekker naar het tweeluik toe. En dat worden twee hele mooie opnames van... Uh, waarom stopt die nou opeens eigenlijk? Dat is er raar, zo van lang heb ik nog niet gepraat. Nou ja, doet er ook verder niet toe. We gaan naar Pat Bennett toe. Ken je die nog? We gaan als eerste naar Love is a Battlefield en daarna Invincible.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 Radio Els 558 met Verrie Den Hartog. 24 uur per dag. Radio L558. Een geweldige plaat vind ik dit zeg. Pat Benatar, Invisible en Invincible, a Team from the Legend of Billy Jean. En idee je wat nou, het in, dat of een film zijn of zo. Het kwam uit 1985 en daarvoor was het uit 1984. Love is a battlefield. Vooral in het westen van het land vallen nog enkele buien. Op andere plaatsen is het vaak droog en zijn er opklaringen. Later vanavond en komende nacht valt er soms nog een bui en zijn er vaker opklaringen. Landinwaarts kan lokaal mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad tot lokaal min 3 graden. Morgen vallen er opnieuw enkele buien, mogelijk opnieuw met een winterskarakter. Het wordt 5 tot 7 graden en de westenwind is veelal zwak tot matig van kracht. Later in de middag wordt het vanuit het westen droog. Dan gaan we toch nog misschien een beetje de goede kant op richting het voorjaar. Hè? Ik ga jullie even een beetje plagen. Het is net weekend geweest, maar we gaan er wel even een plaatje over draaien. Je liefje, Ja, die moet je weer een week opwachten. Hier is de Golden Eering uit 1979. Bij Radio Helsing. Even wachten in de applausje. Je hebt ze nog wel hoor, weekendliefjes. Hè? Die zie je alleen maar in het weekend met een latrelatie of wat dan ook. Dat was in 1979 ook al het geval, want Golden Earing maakte daar toen een plaatje over. We dus al lekker op hier in de avondshow. Nou, lekker vind ik dat niet. Ik zou zo nog wel een paar uurtjes door willen gaan. Maar helaas, het bier wacht. Dus daar moeten we zo meteen natuurlijk naartoe. Hè? We zijn toegekomen aan de klop op de knieënplaats. Ja, dat is een mooie vandaag hoor. De klap bomper bomper bom. op de knieënplaat. Oh, We gaan naar Carl de Keert hij nog van die tv-serie? Uh, had hij daar een plaat over gemaakt hè? van Kung Fu. Pong, pong, pong, pong, pong. Hier is uit 1974 Kung Fu Fighting bij Radio Els 558 in de Avershow. Ik wens je een hele goede avond en een prettige maaltijd als je daar nog mee bezig bent.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 Everybody knew their part 74, maar als ik uit mijn hoofd zeg, is het pas nummer 1 geworden in 1975, januari of zoiets hoor. Dat dacht ik, maar dat zeg ik helemaal uit mijn hoofd. Ik kan er helemaal naast zitten. Het zijn mij dan wel vergeven. door jullie denken, Carl Douglas uit 1974 en Kung Fu Fighting. De Afruss-show. Nog even naar het lijfje toe. Hier is uh, Sanadu samen met Ilo uit 1980. Die 3 minuten voor de klok van 7 uur, we gaan op naar het nieuws en het weer. En daarna kun je nog 24 uur per dag luisteren natuurlijk gewoon naar al die prachtige plaatjes, die gouden oude plaatjes uit de periode 1965, dus pak een beetje ongeveer 1990. Alhoewel is jaren 60 en 70 zijn wel oververtegenwoordigd door in die hele grote playlist van Radio L's 558, Ls 558nl of op de middengolf 1512 kW in het oosten van het land en in het noorden van het land FM 105.4. We deden het weer met heel veel plezier. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik zou zeggen, nog een hele fijne avond en tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. Radio L's 558 met het nieuws. Dit is het nieuws.